Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Onbekwame mensen met vervalste zorgdiploma's kunnen te gemakkelijk in de wijkverpleging terecht. Ze doen zich voor als verpleegkundige of verzorgende en worden als ZZP'er door nietsvermoedende zorgbureaus bij patiënten geplaatst. Verschillende zorgbureaus zeggen tegen Nieuwsuur dat ze te maken hebben gehad met frauderende medewerkers in de zorg. De raad van commissarissen van KLM wil dat het bedrijf niet meer wordt behandeld als een dochteronderneming van Air France. In een brief aan de waarnemend bestuurder van Air France-KLM wijzen de KLM-commissarissen erop dat KLM veel meer winst maakt dan Air France. De commissarissen eisen dat de bestuursstructuur wordt aangepast om gelijke behandeling te waarborgen. De Tweede Kamer moet de integriteitsregels voor politici beter in de gaten houden, dat zegt de Europese toezichthouder voor corruptie Greco. In het rapport wordt ook een flat genoemd die D66-leider Pechtold cadeau kreeg. Hij meldde dat niet in het geschenkenregister van de Tweede Kamer... omdat het een privégift was, maar dat had wel gemoeten, zegt de toezichthouder. Bij het politiebureau Kanaleneiland in Utrecht zijn honderden kaarten en brieven... bezorgd als steunbetuiging aan een agent die zwaar gewond raakte na een brand in een flat. De agent brak beide benen toen hij probeerde het vuur te ontvluchten. Een man van 70 is aangehouden voor brandstichting. En in Egypte hebben honderdduizenden mensen op Twitter president Sisi opgeroepen te vertrekken. Aan het begin van de middag hadden al bijna 300.000 mensen gevraagd om zijn ontslag. Er waren overigens ook een kleine 50.000 tweets waarin juist steun aan de dictator werd betuigd. De protesten ontstonden nadat een nieuwe prijsverhogingen waren aangekondigd tijdens het suikerfeest, het slot van de ramadan. Het weer. Vanavond blijft het meest bewolkt, maar hier en daar kan een bui vallen. Minima vannacht rond 9 graden. Morgen wolken en een enkele bui. Iets hogere temperaturen dan vanavond. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 9 1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 Don't want don't care, nah. 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. ZOMERHITS I don't want guy, I just want a guy. That's what I want, Them things I can't to be a shine, my name. What you feel me love, on me, want to feel me praying to the very end. To the very end. But I don't want to stop loving every time.